7 uur, het NOS-journaal, Doorald Megens. Akkoord op EU-top over strengere begrotingsregels. Cameron vraagt Rusland-VN-resolutie tegen Syrië te steunen. En Postduif brengt op veiling ruim 250.000 euro op. <middels> Op de EU-top in Brussel hebben 25 lidstaten een akkoord ondertekend met strengere begrotingsregels. Met de afspraken die een nieuwe schuldencrisis moeten voorkomen, accepteren landen onder meer een striktere controle op hun financiën. Groot-Brittannië en Tsjechië tekenden het verdrag niet. Komende zomer wordt het van kracht. Dan wordt ook het permanente noodfonds voor eurolanden actief, een jaar eerder dan oorspronkelijk gepland. De regeringsleiders en staatshoofden werden het ook eens over de bestrijding van werkloosheid en het scheppen van banen. Vooral de werkloosheid onder jongeren wordt aangepakt. Zo moeten landen banen en stageplekken creëren voor jongeren die net een opleiding hebben afgerond. De Britse premier Cameron roept Rusland met klem op om zich te scharen achter de VN-resolutie die klaar ligt over Syrië. Vandaag buigt de VN-veiligheidsraad zich opnieuw over het geweld in Syrië. In een conceptverklaring wordt president Assad opgeroepen om de macht over te dragen. Maar Rusland heeft al gezegd de resolutie tegen te houden. Volgens de Russen is Assad bereid met de oppositie in zijn land te praten. De Britse premier Cameron zegt dat Rusland met het aangekondigde veto zijn verantwoordelijkheid ontloopt. We mogen geen landen beschermen die bloed aan hun handen hebben, zegt hij. De afgelopen dagen is het geweld in Syrië opgelaaid. Gisteren vielen tientallen doden bij gevechten tussen het regeringsleger en opstandelingen. Een delegatie van het Indonesische leger komt naar Nederland om de 100 leopard tanks te bekijken die Defensie heeft wegbezuinigd. Het land is geïnteresseerd in de Nederlandse tanks, maar wil eerst onder meer controleren of ze geschikt zijn voor het Indonesische landschap. In Indonesië is veel kritiek op de aankoopplannen, waarvoor meer dan 200 miljoen euro is gereserveerd. Zo zou het leger vanwege de vele eilanden veel meer hebben aan moderne schepen en vliegtuigen dan aan tanks. Ook in Nederland roept de mogelijke deal met Indonesië vragen op. Kamerleden zijn bang dat Indonesië de tanks gaat gebruiken... om mensenrechten te schenden. De grote stroomstoring van gistermiddag in Rotterdam... is ontstaan bij werk in een hoogspanningstation. Volgens netbeheerder Stedin ging het mis... toen de apparatuur in het station werd vernieuwd. Zo'n 50.000 huishoudens in Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen... zaten een paar uur zonder stroom. Het was de derde storing in Rotterdam deze maand... Maar volgens de netbeheerder hebben ze niets met elkaar te maken. Vanochtend moet de directie van Stedin opheldering komen geven op het stadhuis van Rotterdam. In het noorden van Senegal zijn doden gevallen bij nieuwe anti-regeringsprotesten. Volgens getuigen openden veiligheidstroepen het vuur op betogers en kwamen daarbij zeker twee mensen om. De Senegalezen protesteerden tegen het besluit van het Hof. dat de hoogbejaarde president Wade volgende maand mag meedoen aan de verkiezingen. Een hoge beroep tegen zijn deelname werd gisteren verworpen. Waarde kan daardoor opgaan voor zijn derde termijn... iets wat volgens de huidige wetgeving eigenlijk niet mag. De laatste dagen zijn de spanningen in Senegal sterk opgelopen. Vrijdag kwam een politieman om bij gevechten met demonstrerende jongeren. De NAVO blijft erbij dat eind 2014... de veiligheidstaken in Afghanistan overgedragen moeten zijn... aan het leger en de politie in het land. Dat zegt NAVO-chef Rasmussen... in een reactie op uitlatingen van de Franse president Sarkozy. Die zei na de dood van vier Franse militairen in Afghanistan... dat de NAVO de gevechtsmissie versneld moet beëindigen. Frankrijk zelf trekt zijn gevechtstroepen eind volgend jaar terug. In de VS is de eerste zwarte Amerikaanse opera sopraan Camilla Williams overleden. Ze brak in 1946 door met haar hoofdrol in Madame Butterfly... van de New York City Opera. In 1963 zong ze op de bijeenkomst in Washington, D.C. waar Martin Luther King zijn I Have a Dream toespraak hield... Acht jaar later nam de operaster afscheid van het podium. Daarna gaf ze nog tientallen jaren zangles. Camilla Williams was 92 jaar. Op een veiling in België is een recordbedrag betaald... voor een Nederlandse postduif. Een Chinese zakenman kocht de vrouwtjesduif voor ruim 250.000 euro. De Friese duivenmelker verkocht ruim 200 duiven via de internetveiling. En ze brachten bij elkaar 1,9 miljoen euro op. En ook dat is volgens het Belgische veilinghuis een record. Koningin Beatrix is vandaag 74 jaar geworden. Ze viert dat officieel op 30 april in Renen en Veenendaal in de provincie Utrecht. Op koningin de Dag zit de koningin precies 32 jaar op de troon. Sinds november is koningin Beatrix de oudste regerende monarch uit de Nederlandse geschiedenis. Het weer bijna overal droog, alleen in het zuiden wat bewolking. Het vriest in het hele land. Het is tussen de min 9 en min 2. Vanmiddag steeds meer zon, temperatuur ligt dan rond het vriespunt. Door de wind voelt het kouder aan en morgen verandert er weinig. ANWB verkeersinformatie In het hele land is het vooral op de lokale wegen door bevriezing plaatselijk glad. In Noord-Brabant en Limburg is het ook door sneeuw hier en daar glad. In totaal nu 35 kilometer file, vrij gebruikelijk voor dit tijdstip. Wat langere files staan er op de A12 Duitse grens richting Utrecht bij het Waterberg 4 kilometer, op de A20 hoek van Holland... richting Gouda bij Moordrecht 4, en op de A27 Almere richting Utrecht... bij Beeldhoven 5, en de A28 Zwolle Utrecht bij Leusden ook 5 kilometer. Uw klant blijft klant. Met CRM-software van Archie. Bent u een ervaren manager en met uw ervaring... op zoek naar verdieping van uw bedrijfskundig inzicht...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 En Lara Renssen. Goedemorgen, het is zeven minuten over zeven. Amerika, Frankrijk, Groot-Brittannië, allemaal willen ze meer doen tegen het geweld in Syrië. Maar Rusland ligt dwars. Wat zit daar nou achter? Dat hoort u zo van onze correspondent. We gaan eerst naar Brussel. Op de eurotop, daar bleef de kwestie van de Griekse schuldenlast onbesproken. In plaats daarvan maakte de Europese regeringsleiders wel concrete afspraken over strengere begrotingsregels. En iets minder concrete plannen om de recessie aan te pakken. Hoe krijgen we het huishoudboekje ook in Europa op orde, bij landen die zich niet aan de afspraken houden? Uh, en hoe zorgen we ervoor dat we met groei en banen ook echt uh, uit de crisis komen en Europa weer groeiend krijgen? growth and jobs in Europe. Well this is a European Council where we need to get really serious about the growth agenda in Europe. Uh, we will concentrate on the economic growth, create the jobs and the growth that we need. That's the agenda that I'm going to be pushing and I hope to find a lot of support. Oh, Banen creëren en weer zorgen voor economische groei. De Britse premier David Cameron Premier Mark Rutte en de andere regeringsleiders wilden eindelijk eens met een positief geluid naar buiten komen. Na al die eurotoppen over besparen, snijden en het wegwerken van schulden. En alle voortrekken hebben eigenlijk duidelijk gemaakt dat we overal nog potentialen hebben om onze wachstums- en beschäftigingsschansen te verbeteren. Aan het eind van de avond lag er een slotverklaring met als titel Naar groei vriendelijke consolidatie en banen vriendelijke groei. Op de Zweden na tekenden alle landen het document. Is het niet een beetje vrijblijvend, zo'n verklaring? Zo nieuw is dat alles niet. Nee, veel nieuws bevat het inderdaad niet. Gaf de Duitse bondskanselier Angela Merkel toe. De plannen om meer banen te creëren zijn al eerder geformuleerd... in de zogeheten 2020-strategie van de Europese Commissie. Het nieuwe is nu dat we niet middelen of niet gebonden middelen... Die nemen we jetzt niet als rückfluss voor onze haushalte weer. Nu is wel dat geld uit Europese structuurfondsen. waar landen recht op hebben, maar nog niet hebben geconsumeerd. nu snel kunnen worden ingezet bij het investeren in de economie. Dat komt goed van pas, omdat vooral in zwakkere eurolanden banken er slecht voor staan. banken in deze landen kunnen niet meer so einfach kredieten vergeven. verlangen meer eigenkapitaal. die kunnen niet zo gemakkelijk kredieten verstrekken aan het midden- en kleinbedrijf. En dat is toch de ruggengraat van de Europese economie. Banen creëren, dat was dus het thema. Maar over het Griekse schuldenprobleem, waarvan wereldwijd wordt verlangd dat er snel een oplossing komt, werd amper gesproken. Daar kan ik u jetzt ook niet meer over zeggen. Daar is heute Abend ook eerlijk gezegd überhaupt niet over gesproken. Het heeft geen zin, zegt Merkel, zolang er door banken met Griekenland nog wordt onderhandeld over het kwijtschelden van schulden. Vandaag was dat niet aan de orde. Dit speelt tussen de ministers van Financiën. Die zullen daar de rest van de week ook verder aan werken. Dus dat was geen onderwerp voor de raad van regeringsleiders. Ook premier Rutte wacht liever nog even op nieuws vanuit Griekenland. Misschien nog de komende weken, in ieder geval de komende dagen... zal er over Griekenland uh, verder worden uh, gesproken. Waar ze tenslotte wel over spraken, was het zogeheten begrotingspact. Dat voorziet in regels om Griekse toestanden in de toekomst te voorkomen. U weet de Nederlandse inzet, namelijk strenge begrotingsdiscipline... En een eurocommissaris met slagkracht. Ten tweede hebben we afgesproken dat in de nationale wetgeving... een schuldenrem moet worden opgenomen. Een strenge eurocommissaris en de invoering van een schuldenrem. Dat worden de instrumenten om landen te disciplineren. En wie zelf niet op de schuldenrem gaat staan... krijgt wat Rutte betreft straf van de Europese Commissie... en het Europees Hof van Justitie. De Commissie en het Hof zien daarop toe. En zo nodig worden er ook boetes opgelegd als dat niet gebeurt... Premier Rutte, gisteravond in Brussel een verslag van die bijeenkomst... van de Europese regeringsleiders, hoorde u van correspondent Tijn Sade. Dan naar Syrië. De, de Veiligheidsraad praat vanavond over de situatie in het land. Op de agenda staat een ontwerpresolutie... waarin de Syrische president Assad wordt opgeroepen af te treden... en de macht over te dragen aan de vicepresident. Maar Rusland, dat veto-recht heeft in de VN-veiligheidsraad... wil daar nog steeds niets van weten. Daarom gaan we maar eens naar Moskou, naar onze correspondent Kisha Hekster. Kisha, waarom blijft Rusland toch vierkant achter Assad staan? Wat hebben de Russen allemaal te verliezen bij een val van, uh, van de president? Behoorlijk wat, Lara. Je kan uh, de Russische belangen opdelen in drieën. Ten eerste zijn daar de directe belangen... Syrië is voor de Russen een grote afzetmarkt van wapens. Rusland heeft er een militaire basis. De enige in de wereld die buiten de voormalige Sovjet-republieken ligt. Dat zijn dus heel directe belangen. Dan zijn er de belangen op een iets abstracter niveau. Namelijk dat Rusland via Syrië zijn positie als bemiddelaar... en invloedrijk partner in het Midden-Oosten handhaaft. Er is een traditioneel goede relatie tussen Rusland met Syrië... Uh, die gaat heel lang terug tot de Sovjet-Unie. De vader van de huidige president Assad was al goede vrienden met de Sovjets. En dan is er uh, het derde belang, en dat uh, is terug te brengen tot het gezegde... wat gij niet wil dat u geschiet, doe dat ook een ander niet. Rusland is allergisch voor buitenlandse politieke inmenging... in wat zij uh, binnenlandse aangelegenheden van een land noemt. Daar zijn ze altijd heel stellig in. Ze hebben ook geen zin dat het Westen hen de, leeslist, uh, de les leest. En dus zijn ze ook extreem terughoudend met het steunen van uh, resoluties die tot verandering van regimes in andere landen kunnen leiden. Dus eigenlijk drie hele heldere belangen wat de Russen betreft. En dus ja, zetten ze de hakken in het zand. Uh, wat zou er denkbaar zijn zodat de Russen toch mee zouden kunnen doen? Rusland zegt eigenlijk vanaf het begin af aan al dat ze alleen akkoord kunnen gaan met de resolutie waarin wordt opgeroepen tot dialoog tussen Assad en de oppositie. Rusland blijft fel gekant tussen, uh, tegen welke vorm van buitenlandse gewelddadige interventie dan ook. En iedere verwijzing daarnaar. En bij de interventie in Libië vorig jaar... heeft Rusland zich onthouden van stemming in de Veiligheidsraad. En dat legitimeerde de interventie destijds. Rusland vindt nu dat de militaire actie van toen van de internationale gemeenschap... ver buiten het mandaat van de Veiligheidsraad viel. Dus de reactie is nu, ja, jullie hebben onze steun in Libië misbruikt dat gaan we dus geen tweede keer meer doen. En dan speelt er nog iets anders mee. De Russen die denken dat het het Westen eigenlijk stiekem ook wel goed uitkomt... dat de Russen zo hard volhouden met hun niet. Want iedereen roept wel, de Fransen, de Britten, de Amerikanen... om het hardst dat er iets moet gebeuren in Syrië... Maar als puntje bij paaltje komt, heeft niemand zin om zich in dat wespennest te steken, zeggen de Russen. Dus voorlopig willen ze niet verder gaan dan oproepen uh, tot een dialoog tussen de strijdende partijen. En nee. het oproepen van president uh, Assad tot hervormingen. Mm. Toch, hè, uh, Kisha, de belangrijkste oppositiegroep in Syrië heeft uh, ja, dialoog direct van de hand gewezen. Ze willen niet praten met uh, Assad, We willen gewoon dat hij opstapt. Mm. Is het ondenkbaar dat uiteindelijk um, er een scenario ontstaat, zoals in Libië, dat er toch meer gaat gebeuren dan er... Uh, nu gebeurt? Ja, je, kan, uh, je moet nooit nooit zeggen natuurlijk... maar voorlopig lijkt het me echt heel onwaarschijnlijk... Rusland heeft nu zo lang het regime van Assad de hand al boven het hoofd gehouden... Uh, dat de zakelijke belangen bij een eventuele verandering van het regime in Syrië... toch al als verloren beschouwd moeten worden... Verder zijn hier ook nog over een maand presidentsverkiezingen. Premier Poetin wil heel graag weer president worden. Hij heeft er binnenlands belang bij om zich hard op te stellen tegenover Amerika. Daar houden ze hiervan. Dus ik denk dat het enige waar de Russen wellicht op termijn toe bereid zijn... is zich onthouden van stemming bij een uh, totaal afgezwakte resolutie waarin geen enkele verwijzing staat... naar militair ingrijpen of sancties. Maar voor het zover is voor die andere landen dan daarvan overtuigd worden... moet er nog uh, flink onderhandeld worden in New York. Goed. Nou, wij houden het in de gaten vanavond. Samen met jou, Kiesja Hekster vanuit Moskou. Dank je. Voor klanten van Ziggo is het definitief voorbij. Via de Pirate Bay is er niets meer te downloaden. Provider heeft de site geblokkeerd. Daar gaan we het straks over hebben. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, Jolanda van der Velden. Het is een uh, normale ochtendspits, uh, weinig bijzonderheden. Uh, wat langere file op de A28 van Zwolle naar Utrecht... bij Leuzen, 5 kilometer. Een aanrijding op de A50 van Os naar Eindhoven. Tussen Son en Breugel en over het ekkersrijd staat 2 kilometer. Er is één rijstrook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is uh, kwart over zeven. Rotterdam heeft tienduizenden werklozen... terwijl een paar kilometer verderop Polen in de kassen werken. Nederlanders zouden voor dat werk niet te vinden zijn. Dat wordt wel anders als de gemeente Rotterdam... straks mensen uit de bijstand aan zo'n baan gaat helpen. Werkplein Westland en twee uitzendbureaus voor Poolse arbeiders... hielden gisteravond een discussieavond voor tuinders over dat onderwerp. En Colette van Nune was daar ook. Er is een bijeenkomst in het hotel van Martin Mostert, een hotel speciaal gebouwd voor Polen. Want u heeft zowel een hotel voor de Poolse werknemers in het Westland als ook een uitzendbureau. En toch heeft u bedacht, ik wil me eens op de Nederlandse werklozen gaan richten. Dat die in het Westland aan het werk komen, waarom eigenlijk? Het is toch te gek voor woorden dat er zoveel mensen lopen die niets doen. Oké, okay, ik begrijp ook best wel in zin een heel groot gedeelte, bij die dan ook niet kunnen werken misschien. Maar nog een heel groot gedeelte die dat wel kunnen. Maar de ondernemers willen het niet, hè? Die zijn hartstikke tevreden over de Polen en hebben een heel slecht beeld van de Nederlandse werklozen. Want die willen niet en die werken niet hard genoeg. Nou, dat, dat is ook heel moeilijk. En ik ben ook heel benieuwd wat er vanavond, eh, nou, wat voor opmerkingen en commentaar we zullen krijgen... Maar ja, we zullen dat wel moeten gaan proberen. Maar normaal is er ligt ook echt wel een, een taak van de overheid. Want als die niet de medewerking verlenen, nou, dan eh, ben ik bang dat het eh, wat niks wordt. Wat zou de overheid moeten doen dan? Er is zelfs gezegd gewoon van de stoppen van die uitkeringen. Als mensen die kunnen werken en dat gewoon vertikken. of ze beginnen wel en uiteindelijk is het allemaal toch problemen. Ja, dan moet je daar sancties tegenover zetten. Want er moet een drijf zijn. Waarom is een Pool gemotiveerd als gewoon puur als je vier keer meer verdienen als in, in Polen? Daar willen die mensen werken. En waarom zou uh, iemand met een uitkering, ja, uh, uh, gestimuleerd worden om te gaan werken? Als die eigenlijk maar een paar euro meer verdient als. Dus daar ligt echt de taak van de overheid. Het restaurant van Hotel Westland is inmiddels goed gevuld en uh, met ondernemers die allemaal luisteren naar een toespraak. Van Desiree van Ypres. Zij is directeur van de werkvoorziening en beantwoordt ook vragen van ondernemers uit het westland. De sociale voorzieningen zijn gewoon veel te best. Sorry, de? de sociale voorzieningen zijn gewoon veel te best. Die zijn, bedoel, die worden. Dus die, ja. waarom zou die man of die vrouw vroeg zijn bed uitkomen? Omdat het asociaal is om een uitkering te hebben als ja. ze kunt werken. Ze kwamen niet aan het werk met de uitkering. Hij daande nou met die 1500 gulden. Je moet bij jou komen doen, man. Ja. Maar dat is echt wel veranderd, hè? Kijk, dat als... weet ik niet. Nee, dat bedoel, als, als je nu in een uitkering zit... is dat echt wel wat minder vet eh, dan eh, een aantal jaren geleden. dat wordt alleen nog maar minder. Sterker nog, je hebt nu de huishoudenstoets. hè? Dus de situaties die we kennen uit het verleden... dat in één gezin drie mensen een uitkering hadden... dat is afgelopen. Als er één iemand een uitkering heeft, dan is klaar. Dan heb je met z'n allen te leven aan die ene uitkering. Dus de nood om te werken... Die komt er echt wel. Ja, en de sceptisch mag, maar niet proberen is altijd misgeschoten, hè? We hebben toch altijd zo'n mooi evenementje in april. Kom in de kas, hoeft maar één woordje tussen. Kom werken in de kas. Ja. Kom werken in de kas, zeiden ze gisteravond. Nou, dat doet Mino Remmers vanochtend. En hij is aan het kijken of er eigenlijk wel werk is voor die werklozen in de kas, Maino. Ah, je denkt natuurlijk in een kas, oh, dan moet ik plukken, dan moet ik kruipen, dan moet ik door het zand ja. heen. Maar je hoort het al, het is volledig PLC gestuurd, lopende, lopende banden. En naast mij staat Kasia, die komt uit Polen, die werkt hier al heel lang, die spreekt gewoon vloeiend Nederlands. Is het leuk werk? Vragen ze dan altijd. Ja, het is leuk werk. Ja? Ja. Niet saai eigenlijk. Nee. Waarom niet? Altijd ik iets doen beetje sorteren, een beetje inpakken, beetje lopen. Ja, en het zijn prachtige planten. Ja, precies. Ja. Maar ja, de Nederlanders willen het niet doen. Polen wel, busjes vol rijden die ochtends naartoe. Onder andere bij deze kwekerij. Maar nu Rimmers, hoort hem straks weer vanuit de orchideeënkas. En dat is natuurlijk niet de bedoeling, want Nederlanders moeten daar komen te werken, Nederlandse werklozen. Minister Hillen zet alle Leopard-tanks in de uitverkoop vanwege de bezuinigingen. Indonesië is zeer geïnteresseerd, maar een Kamermeerderheid in Nederland is tegen de verkoop. Links vanwege de mensenrechten schendingen in Indonesië en rechts de PVV... omdat deze partij vindt dat Nederland geen islamitische landen moet bewapenen. Maar de Indonesiërs zijn daar niet van onder de indruk. Ze zijn inmiddels onderweg om de tanks te inspecteren. Wij gaan naar GroenLinks-Kamerlid Arjan Elfasset. Goedemorgen. Goedemorgen. Uw partij is tegen de verkoop van dit oorlogsmateriaal... vanwege de mensenrechten schendingen in Indonesië. Uh, wat ver, waar verdenkt u het land van? Nou, in de afgelopen uh, maanden... Uh, heeft het Indonesische leger nogal huisgehouden in uh, West-Papua. Uh, daar zijn uh, doden gevallen. Uh, uh, nogal een interne repressie van uh, burgers, van de eigen burgers. En uh, op zo'n moment uh, lijkt het mij uh, zeer onverstandig om uh, tanks te leveren aan uh, Indonesië. Ja, dus u uh, bent bang dat Nederlandse tanks die in Nederland gebruikt zijn... uiteindelijk worden gebruikt tegen inwoners van Indonesië? Ja, en de, nou ja, in ieder geval de risico's daarop die zijn uh, vrij groot. Dan hm. nou moet Nederland die tanks uh, toch wel een keer kwijt. Ik kan me voorstellen, meneer Elvers, dat er op ieder land wel iets aan te merken valt. Ja, en ik heb de minister daar ook uh, uh, al een aantal keren naar gevraagd... Van, Welke landen uh, uh, hebben nou belangstelling voor onze tanks? Uh, het kan niet zo zijn dat uh, dadelijk alleen maar uh, landen die, uh, die tanks gaan gebruiken voor interne repressie. en er zijn er nogal wat uh, landen die dat uh, doen. Uh, dat die belangstelling hebben, omdat het eigenlijk koude oorlogsmaterieel is. Uh, wat uh, in, de, in de conflicten die er uh, in de wereld zijn. Uh, de laatste tijd niet zoveel worden ingezet. Uh, dus ja, er blijft één mogelijkheid over, vooral landen die. Uh, waar schendingen plaatsvinden en die tanks uh, in de straten rijden. Niet uh, om een oorlog te voorkomen, maar juist worden ingezet tegen de eigen burgers. Mm, maar, maar u heeft dus een lijstje gekregen van landen die geïnteresseerd zijn, begrijp ik, van de minister? Nee, niet. nog niet. Okay. Daar heb ik wel naar gevraagd. Ja, ja. Um, uh, en hij doet daar, uh, of het deed daar geheimzinnig over. Dus ik heb gevraagd om zelfs uh, om vertrouwelijke inzagen in zo'n uh, lijst. Uh, maar heden hebben we die nog niet gehad. Hmm. Maar dan kunt u ook tegelijk een lijstje vragen van landen die ook leopard tanks aanbieden. Want als ze ze niet in Nederland kopen, dan gaan ze bijvoorbeeld naar Duitsland, de Indonesiërs. Ja, maar tegelijkertijd hebben we in Europa een aantal regels afgesproken... waaraan wapenzendingen en wapenexport aan moet voldoen. En als één Europees land uh, uh, niet uh, levert... Uh, dan uh, geef, laat Nederland aan al die andere landen weten welke redenen er zijn om, die, uh, uh, om tanks bijvoorbeeld uh, niet te leveren. En daarmee uh, maakt het voor andere landen wel lastig. Om, uh, om, ja, die moeten dan wel hele goede argumenten hebben om uh, die tanks dan wel te leveren. Ja, nou, um, trekt de regering zich weinig aan van uh, de kritiek uit de Kamer. Uh, u heeft een bijzondere partner, vindt u, in de PVV. Werkt u samen om te voorkomen dat die tanks uiteindelijk toch verkocht worden aan Indonesië? Nou, ik heb vorige week een debat aangevraagd uh, om uh, opheldering te vragen aan, uh, aan de bewindslieden. Um, en de PVV die bleef een beetje stil. Dus uh, ja, ik weet niet, uh, zij, zij hebben de motie gesteund. Uh, uh, gisteren is er een delegatie uit west Papua zelfs in de Kamer geweest op uitnodiging van de PVV. Uh -huh. uh, en ik kan me voorstellen dat die mensen uh, zeggen dat het uh, heel onverstandig is om die tanks te leveren. Maar uh, eigenlijk moet de PVV nog definitief kleur bekennen, vindt u? Nou ja, ze hebben de motie gesteund en, en, de, en de PV is heel duidelijk over um, um, uh, wapens naar islamitische landen. Uh, dat is niet mijn argument. Uh, mij gaat om de risico's van mensenrechten. Uh, en, de, en de PV is heel duidelijk geweest over de situatie in west papua mm, Nog even, um, meneer Alvassat. Is, is die delegatie uit uh, Indonesië, die militairen die komen kijken, is die wel welkom? Ja, ze kunnen kijken wat ze willen. Dat, uh, daar is geen enkel probleem mee. Nou ja, u kunt uh, zeggen, van maar... doe dat dan voorlopig maar even niet, tot we er, eruit zijn. Nou, wat interessant is, is dat zelfs in Indonesië zelf... er een hele discussie is losgebarsten onder uh, parlementariërs. Uh, of, uh, die, of die delegatie überhaupt wel naar Nederland zou moeten komen. Omdat er in Indonesië zelf veel veronrust is uh, over deze uh, zaak. Ja, maar goed, dat horen we net van onze correspondent. Uh, die binnenlandse argumenten zullen terzijde worden geschoven... als Indonesië ze echt wil hebben op de Kamer aan. Dan gaat, moet de regering een exportvergunning geven uh, en dan komt het weer terug bij de Kamer, waar een Kamermeerderheid op dit moment zegt, uh, niet doen. Arjan El Fasat van GroenLinks, hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen. Dan naar uh, internet. Klanten van Ziggo kunnen voor een uh, onaangename verrassing komen te staan. Ze kunnen niet meer op de populaire downloadsite, de Pirate Bay, komen. Blokkade is afgedwongen door uh, Stichting Brein. Al jarenlang probeert deze stichting de site in Nederland te verbieden. Pirate Bay is uh, druk bezocht, waar muziekbestanden en films kunnen worden gedownload. Wilbert de Vries van technologie site Tweakers.net. Meneer de Vries, goedemorgen. Goedemorgen. Het is voor het eerst he, dat in uh, Nederland uh, het echt komt van zo'n blokkade. Wat gebeurt er nu als klanten van Ziggo op de site van de Pirate Bay proberen te komen? Nou, sinds de afgelopen nacht uh, is het uh, ons effectief geworden... waardoor uh, Ziggo uh, de klanten moet leren. Dat hebben ze gedaan door een filter in te stellen. En dat filter zorgt ervoor dat als je nu als klant naar de Pirate Bay probeert te surfen... dat je eigenlijk wordt doorverwezen naar een uitlegpagina van Ziggo... waarop staat uitgelegd uh, waarom je niet meer op de Pirate Bay mag komen. Mm. Mag dat eigenlijk, zo'n blokkade? Want ik zou dat zelf wel uit willen maken, eigenlijk, welke site ik naartoe ga. Ja, dat is denk ik de reden waarom Exxon en Ziggo hebben aangekondigd om beroep te gaan. Er zijn verschillende meningen over of dit in toegestaan of niet. Zij vinden dat het hun recht is om gewoon het internationaal door te geven en dat het daarbij moet blijven. De rechter heeft in eerste instantie natuurlijk wel anders geoordeeld en die heeft hen gewoon gelast die site te, te blokkeren. Hm. Is het een goede blokkade trouwens? Kun je er niet omheen? Nou, Om elke balkan kun je technisch heen. Het is uh, wat dat betreft technisch een wasje neus. Of het voor iedereen even makkelijk te omzeilen is, dat is punt twee. Je hebt uh, alternatieven met andere sites, zoals de Pirate Bay. Er zijn een uh, aantal alternatieven. Als je, als je in die wereld zit, dan weet je die te vinden. Ja, dus u, ook... u zegt eigenlijk: de Pirate Bay wordt nu als een soort voorbeeld gesteld. Je kunt op allerlei andere sites toch nog via torrents uh, allerlei bestanden downloaden. De Pirate Bay was een zoekmachine geworden voor die ja. voor die downloadbestanden. Nou, en net zoals de Pirate Bay een zoekmachine is, heb je nog meer van dat soort zoekmachines. Je hoeft alleen maar te wisselen van zoekmachines eigenlijk. Ja. De, u zegt het al, de rechter heeft zich uitgesproken, hè? naar aanleiding van de zaak die Brein, Stichting Brein, heeft aangespannen. Zullen de andere providers nu volgen? Nou, de andere providers hebben aangegeven dat ze niet zomaar uh, vrijwillig gaan blokkeren. Dus dat betekent dat de Stichting Brein het wel geprobeerd heeft bij ze. Die heeft brieven gestuurd met het verzoek vrijwillig uh, over te gaan tot blokkade. Naar aanleiding van de uitspraak tegen Excel en Ziggo. Nou, de providers hebben gezegd dat gaan we zeker niet vrijwillig doen. Dus dat betekent dat uh, Stichting Brein uh, nu twee keuzes heeft. Dat is enerzijds afwachten tot een hoger beroep uh, met ZEGO en XSFOL is uitgediend. Zodat ze echt zeker weten of hun zaak stand houdt. Of, en dat is optie 2, nu alvast aan de rechter gaan om ook andere providers te dwingen... op basis van de huidige uitspraak uh, de pilot te gaan blokkeren. Dit gebeurt natuurlijk allemaal uh, nou, naar aanleiding van klachten van softwareproducenten, muziekproducenten, filmproducenten omdat zij inkomsten mislopen, bieden zij nou genoeg alternatieven voor gebruikers... om die software bijvoorbeeld dan legaal te downloaden? Een aantal jaren terug had ik deze vraag van met nee beantwoord. De afgelopen jaren zie je wel dat er wat alternatieven bij zijn gekomen. Alleen door rechtenkwesties is dat niet altijd even eenvoudig om uit te rollen op een wereldwijd niveau. Als je gaat kijken naar hoe het bijvoorbeeld in de muziekindustrie is geregeld met muziekrechten... dat wordt in Europa en Nederland door andere organisaties beheerd... Uh, dan in Amerika, waardoor er dubbele belangen zijn. En dat betekent ook dat er, waar belangen zijn, ook geldstromen anders lopen. Mm. Als je op filmgebied gaat kijken, dan zie je nog steeds dat films en series in Amerika eerst uitkomen... en dan in Europa of in andere delen van de wereld. Uh, en tegenwoordig zitten we in, in een wereld waarbij consumenten, uh, zeker de jongere generatie... eigenlijk zelf wil bepalen wanneer ze wat kijken. Mm. Is de Pirate Bay uh, populair? Met andere woorden, zou het Ziggo klanten kunnen kosten? Nee, ik denk niet dat het een en Exxivool klanten kan kosten. Uh, ik denk dat uh, de klanten die hier gebruik van maken... En die weten dat dit speelt, die rekenen het de providers niet aan dat dit gebeurd is. Nee. Die kijken naar Stichting Brein of naar de rechter en die zeggen well, ja, we zijn het er niet mee eens. Uh, of ze, ze kijken er helemaal niet naar en ze gaan gewoon meteen op de alternatieven. Wilbert De Vries van de technologie site tweakers .net. hartelijk dank. Na bijna twee jaar intensieve voorbereiding en kennismaking heb ik 19 januari Maxima gevraagd of zij de rest van haar leven met mij zou willen delen. Het nog, hoe zonnig en warm het was voor de tijd van het jaar? Moest u lachen toen er werd gejuicht na het ja van Willem-Alexander? Of schoot u ook vol door de traan van Maxima? Was u misschien wel op de dam? Nou, de NOS is op zoek naar uw herinneringen aan 2-2-2002. Stuur uw foto's, filmpjes of verhalen voor aanstaande donderdag naar nosnet.nl. @nos en misschien wordt uw filmpje, foto of verhaal wel gepubliceerd op onze website nos.nl. .no. Radio 1, het NOS-journaal. EU eens over strengere begrotingsregels. En Cameron vraagt Rusland vn resolutie tegen Syrië te steunen. Half acht is het. Goedemorgen, ik ben Dorot Megens. De begrotingen van de EU-landen komen onder strenger toezicht te staan. Daarover zijn de regeringsleiders en staatshoofden het gisteravond eens geworden... op de EU-top in Brussel. Premier Rutte. U weet de Nederlandse inzet, namelijk strenge begrotingsdiscipline. En een eurocommissaris met slagkracht. Ten tweede hebben we afgesproken dat in de nationale wetgeving een schulderem moet worden opgenomen. Met afspraken moet een nieuwe schuldencrisis worden voorkomen. Tsjechië en Groot-Brittannië tekenen het verdrag niet, zegt de Britse premier Cameron. Now this is a totally separate treaty. That is because we vetoed an EU treaty in December. We are not signing this treaty. We will not be ratifying this treaty.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 De buurlanden hebben tanks, dus wil het Indonesische leger ze ook. De delegatie komt nu naar Nederland om de 100 leopard tanks te bekijken... die Defensie heeft wegbezuinigd. De delegatie bekijkt onder meer of de tanks geschikt zijn... voor het Indonesische landschap, want er is nogal wat kritiek op. Correspondent Michel Maas over de aankoopplannen. Er is een parlementscommissie die daar fel tegen geprotesteerd heeft. Die zegt, dit zijn gevechtstanks die we gebruiken op een slagveld... En daar heeft Indonesië met al zijn eiland en zoe helemaal niks aan. Die, die zware tanks kun je hier niet gebruiken. En het is onzin om daar zoveel geld aan uit te geven. Indonesië heeft meer dan 200 miljoen euro gereserveerd voor de aankoop. Ook in Nederland roept de mogelijke deal met Indonesië vragen op. Kamerleden zijn bang dat Indonesië de tanks gaat gebruiken bij acties waarbij de mensenrechten worden geschonden. De Britse premier Cameron roept Rusland met klem op zich te scharen achter de VN-resolutie die klaar ligt over Syrië.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 En ook wil Rusland niet dat het Westen ingrijpt in binnenlandse aangelegenheden van een land. De Britse premier Cameron zegt dat Rusland met het aangekondigde veto zijn verantwoordelijkheid ontloopt. Afgelopen dagen is het geweld in Syrië opgeleid. Gisteren vielen tientallen doden bij gevechten tussen het regeringsleger en opstandelingen. Het was gisteren weer raak in Rotterdam. 50.000 huishoudens in Rotterdam, Vlaardingen en Schiedam zaten uren zonder stroom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 Er zit geen verband tussen de storingen. De gemeente Rotterdam is niet blij. Vanochtend moet de directie van Stedin zich melden op het stadhuis om uitleg te geven. En koningin Beatrix is vandaag 74 geworden. Ze viert dat officieel op 30 april in Renen en Venendaal in de provincie Utrecht. Koninginnedag zit de koningin precies 32 jaar op de troon. Sinds november is koningin Beatrix de oudste regerende monarch uit de Nederlandse geschiedenis. Drie over half acht, dat was nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online.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 ANWB Verkeersinformatie. In het hele land is het door bevriezing plaatselijk glad. In Noord-Brabant en Limburg is het ook door sneeuw hier en daar glad. In totaal nu 95 kilometer file, een vrij normale ochtendspits. Een paar bijzonderheden. Wat langer is de file op de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Zevenhuizen en Nieuwebrug is het langzaam rijden over 8 kilometer. Op de A15 Rotterdam richting Europoort. Bij de Tunnel 2 kilometer. De rechterrijshok is daar dicht, daar staat een vrachtwagen stil. Op de A28 de richting Utrecht langzaam rijden. Tussen Amersfoort-Vathorst en Afrit Maarn over 8 kilometer. En de aanrijding op de A50 als richting Eindhoven. Tussen Son en Breugel en de Afrit Eckers rijdt 2 kilometer. Daar is één reis ook dicht. En op de N414 Baarn-Bunschoten vertraag ik bij 1 brugge. Want daar staat de brug open en dat heeft te maken met een technische storing. Uw klant blijft klant.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 Zes minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journal. U kunt ons volgen via internet via nos.nl. En daar vindt u onder meer het dossier Amerika kiest 2012. Ga naar de Amerikaanse staat Florida. Daar het nog altijd, gaan ze nog altijd gebukt onder de huizencrisis. De kiezers zijn er dus gevoelig voor mooie beloftes. De sterkste republikeinse kandidaat om het tegen Obama op te nemen in november... is nog steeds Mitt Romney. Hij doet het goed in de peilingen, maar verrassingen worden niet uitgesloten. En Lehigh Acres trok hij maar weinig publiek. Correspondent Wessel de Jong is in dat plaatsje... dat ook wel foreclosure capital wordt genoemd. De hoofdstad van de gedwongen huizenverkoop. Op pad in Lehigh Acres met een lokale makelaar, Ricardo. We look in a couple houses around the neighborhood here... We gaan naar een straat waar de huizen leegstaan en waar huizen gedwongen verkocht worden. All the, the houses here is uh, around 20.000. Right now is around 45.000. Is one year difference is 20.000. 100% difference then, al <laughs> yeah. meer. Uh... Een jaar geleden huizen deden hier 20.000. Maar ze zijn nu alweer 40.000. prijs gaat dus uh, gestaag omhoog. Lehi het uh, het recupereert, het komt weer bij. Maar toch nog heel veel for sale tekens uh, zie ik overal. Aha, uh -huh. Is a lot of signs. I have one here and I have right now one offer for the full price, but the, the bank take too much time for the answer. You know? ja, you ik know ik, een, ik heb een aanbod, ik heb een aanbod in cash 29.000, maar de bank antwoordt maar niet. En waarom antwoorden ze niet? Really, I don't know. The bank work different with every short sales. Terwijl als ik dit huis zo bekijk, slecht dak, de dakgoten hangen naar beneden. Volgens mij mag de bank blijven zodat ze hier überhaupt nog geld voor krijgen. Volgens mij. Hoe ziet het er binnen uit het huis? No, inside is little damage because the people, you know, some people is mad because the bank don't want to work with us or whatever. Uh, ja. en mensen hebben het dus wel vernield het huis uh, binnen, omdat ze boos waren op de bank. Hebben het gesloopt. Yeah. Voor de meeste van deze huizen geld uh, zegt Ricardo. Het is eigenlijk praktisch gratis. Yeah, it's free, right? It's almost free because. You can build with 50, Koploper Mitt Romney was afgelopen week in Lehigh Acres. Hij hield een verkiezingsverhaal staand voor een van dit soort huizen. Over hoe hij de huizencrisis wil oplossen. Maar in de politieke debatten in Florida beschuldigen de concurrenten elkaar er vooral van... zich persoonlijk te hebben verrijkt in deze crisis. We over Freddie Mac. En dat heeft veel mensen. En je are working there, making over a million dollars for your energy. Energy is controlled entities, okay. and owned by, you. Owned, by, owned by you. Dit is een debat dat volledig over de hoofden heen gaat van de bevolking van Leei Acers. I got pizza. <laughs> is dat een uh, gelukje? Oh, you don't net normally get pizza, stuff like this. Uh, usually it's uh meats that are frozen before they expire. Pizza, dat krijgen we nooit. Meestal uh, bevroren vlees dat dan bijna over de datum is. Eten in blik dat ik eigenlijk nooit zou kopen zelf. Maar goed, dat neem je dan wel hier. Zit allemaal in grote bruine zakken. In de voedselbank van Lehigh Acres. Once well, every 30 days. Well, Once every 30 days, right? I'm Vernon Milan. I was in construction and we know that construction is the business is gone. Ik ben een bouwvakker, maar ja, je weet hoe het met de bouw staat, Die is helemaal ingestort. I but I was evicted. So I'm actually staying with my ex. <laughs> mijn huis, daar ben ik kwijtgeraakt. Maar om eerlijk te zeggen, ik ben ingetrokken bij mijn ex. Nogal een, een pijnlijke situatie. I mean all the candidates were here in Lehigh. Did you follow it? I don't pay attention to those guys. Whatever they say does never get to us. Die gasten, die kandidaten, nee, daar let ik niet meer op. Wat ze allemaal zeggen, dat gaat toch niet over ons. Het is niet beter geworden, maar het is ook niet slechter geworden. Maar wij, wij bedienen meer mensen. Gewoon omdat meer mensen van ons afweten op dit moment. Ik denk eigenlijk dat de situatie hier in Lehigh dat die gewoon stilstaat. De dames hier van de Voedselbank Ons Dagelijks Brood... Well, people are very frustrated. We're looking for leadership right now. We're looking for help. How do people look then at these candidates that they pass I'm by? They're looking for a way out. They would be willing to vote for anyone then, because of out of frustration. Hopefully not. En omdat de mensen zo ten einde raad zijn, zijn ze gevoelig voor beloftes die nu gemaakt worden in deze verkiezingstijd. Dus de crisis hier heeft de kiezer in Florida zeer onvoorspelbaar gemaakt. Correspondent Wessel de Jong, volgt het voor u, zal vandaag de voorverkiezing in Florida volgen? de belangrijkste tot nog toe. En Marcel, verwees u al eventjes naar onze website, daar een prachtig dossier over de Amerikaanse verkiezing op nos.nl. .no. Gaan we naar de sport. Tom Dijk. goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het is redelijk rustig op het transferfront, terwijl de clubs nog maar één dag hebben vandaag alleen nog om nog iets te kunnen handelen. Twente. Uh, is er wel te actief, Tom? Ja, het begint toch nog heel even. Ze hebben nog een aantal uren tot vanavond. Dat zijn altijd redraces met het ondertekenen van formulieren. Dat gaat ook nog wel weer eens ergens mis. Maar op de laatste dag komt er zowaar toch nog wat beweging. Uh, Janko, daar begon het allemaal mee. De wat in onmin geraakte uh, spits onder de nieuwe trainer bij Twente. Die zou naar Porto gaan. Daar is hij aan het onderhandelen. Schijnen ze nog steeds niet helemaal uit te zijn. Maar iedereen roept dat dat wel lukt. Twente reageerde door uh, Verhoek, een van het broertjes, Wesley Verhoek, de beste van de twee van uh, Ado te halen. Dat schijnt rond te zijn. Wil ook Plet, de lange spits van uh, Herakles Almelo, van de buren overnemen. Ook dat schijnt bijna rond te zijn om dat dan op te vangen. Um, Ado raakt dan voor Hoek kwijt. En zo gaan die domino-steentjes altijd mm -hmm. verder. Heeft Ebi Smolarek, dat is een speler die ooit voor Feyenoord heeft gespeeld. Um, 31 is ook een klein beetje in de herfst van zijn carrière. Maar die willen ze bij Ado graag hebben. Ja, en dan zijn er nog al die uh, verhalen. Uh, eentje is de Utrecht natuurlijk in paniek geraakt. Gaat niet goed, daar wil nu toch op de laatste dag nog iemand halen. En zou Yvenderson... Uh, de, de oud-Ajax-speler die bij RKC speelt... nog willen halen binnen 24 uur. En Ajax, waar de paniek natuurlijk ook groter en groter wordt. Je weet niet wie dit besluit mag nemen... maar die schijnen toch ook nog gewoon te mogen en kunnen handelen op de laatste dag. En die zouden achter Narsing van Heerenveen weer aanzitten. Ajax die ook nog Elia geprobeerd heeft te halen. De international die maar niet aan het spelen komt bij Juventus. Maar die had ook alweer één wedstrijdje bij HSV gespeeld. En je mag niet voor drie clubs in een jaar spelen. Dus dat gaat al ook weer net niet door. Nou, zo zijn er nog allerlei bedrijven... Bewegingen en geruchten. Ajax en Narsing doet natuurlijk erg denken aan vorig jaar. Toen Ajax Bas dost op de laatste ja. dag. en uiteindelijk 20 minuten te laat was met een handtekening. Uh, dat is nooit meer, daar is nooit meer iets van gekomen. Nou, vandaag zal hetzelfde spel. Want je snapt als clubs weten. dat iemand op de laatste dag iemand wil hebben. dan gaat de prijs niet ja. omlaag. laten we het <lacht> zo maar zeggen. Dus het zal er wel een heel gedoe worden. met heel veel bellen, zaakwaardemers, et cetera. En veel geruchten. en morgenochtend weten we precies. wat er allemaal wel en niet uh, van terecht gekomen is uiteindelijk. Nou, dan komen we daar morgenochtend nog even op terug. Dat doen we ook waarschijnlijk dan op de eerste kwartfinale in het bekertoernooi tussen Vitesse en Herenveen. Natuurlijk voor uh, Vitesse vooral belangrijk. Uh, kampioen ja. worden, dat zit er gewoon nog niet in. Hoe, hoe lastig krijgen ze net het tegen Herenveen? Nou ja, Vitesse is terecht, wat je zegt, een club... waar heel veel ambitie is uitgesproken, waar erg om geglimlacht is... die het nu in het tweede jaar weliswaar een stuk beter doen. Maar ja, nu toch weer twee wedstrijden op rij verloren na de winter. Tegen NEC thuis, dat doet altijd heel veel pijn in Arnhem natuurlijk. En tegen PSV. En de club wil zo graag en wil ook volwassen gezien worden. Dus er staat voor hem wel heel veel op het spel, want ze zullen echt een bekersucces willen halen. Dan treffen ze net Herenveen. Pas drie wedstrijden verloren uh, dit seizoen. Uh, tuurlijk speelt Vitesse thuis, maar Herenveen uh, verslaan is lastig. Herenveen uh, heeft eigenlijk alleen maar van de echte topclubs verloren. Dus dat zal wel weer zo'n hele lange wedstrijd worden. Grote vraag is natuurlijk ook of Narsing daar nog te zien is. Uh, mm. het, het moet niet verlengen worden tot na twaalf. Maar <lacht> dat gaat ook niet lukken, want dan moet hij het veld afstappen. Maar uh, Vitesse zal alles op alles willen zetten. Maar goed, ook voor Heerenveen. Voor dit soort clubs is het een hele relatief korte route om naar Europees voetbal te komen. En ja, de winnaar naar de halve finale, dan kun je dichtbij komen. Want het zou bijvoorbeeld zo mooi eens kunnen zijn dat PSV de beker wint. En dat je dan als tweede ook nog meegaat als PSV bijvoorbeeld landskampioen wordt. Het is allemaal wel erg speculeren, hoor. Maar goed, de belangen zijn groot. Zeker voor Vitesse, wat heel graag zal willen. Maar het zal nog niet 1, 2, 3 lukken. En eh, misschien zet ik wel 51 op Herenveen vanavond. 51, kijk eens aan. Ja, nou. mooi. Ja, daar kan ik alle kanten mee ja, op. Ja, heerlijk ben je weer. Tom van Dijk. <laughs> dank je. Tot morgen. Hoi. Europese regeringsleiders hebben afgesproken... de broekriem verder aan te halen. Aan de andere kant hebben ze ook afgesproken... de economie te stimuleren en banen te creëren. Dat gaat volgens ons niet samen. Dus Luister hoe econoom Ivo Arnold daarover denkt... zo dadelijk naar de verkeersinformatie bij de ANWB. Jolanda van der Velden. 140 kilometer vielen nu, dat is eigenlijk vrij gebruikelijk voor dit tijdstip. Een paar bijzonderheden. Zijn vracht waren stilgevallen op de A15 van Rotterdam naar Europort. Bij de Botlektanal is de rechte rijstrook dicht vanaf Hoogvliet nu zo'n 3 kilometer. En een aanrijding op de A50 ons richting Eindhoven. Bij de Alfred Eckers rijdt drie kilometer, daar is één rijstrook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is uh, kwart voor acht. Bijna alle lidstaten van de EU zijn akkoord gegaan met strengere begrotingsregels. Dat is zo'n beetje de belangrijkste uitkomst van de EU-top van gisteren in Brussel. Waar ook het scheppen van banen en economische groei centraal stond. Daar gaan we het over hebben met Ivo Arnold, hoogleraar Economie aan de Erasmus Universiteit, meneer Arnold. Welkom in de uitzending. Goedemorgen. Die afspraken van gisteren. Um, eerst maar even daar naartoe. Zijn die genoeg om een nieuwe schuldencrisis te voorkomen? Nou, ik denk dat uh, de schuldencrisis niet is ontstaan door uh, begrotings. Uh... Uh, problemen. Die is toch ontstaan in de financiële sector, denk ik. Dus wat dat betreft uh, kun je wel kritiek hebben op de eenzijdige aandacht van mevrouw Merkel voor begrotingsdiscipline. Maar goed, dat is wat ze wil. En Duitsland is een heel sterke, bepalende speler in Europa. Dus ik hoop dat ze nu dat pakt, uh, nu ze dat pakt op zak heeft, dat ze ook aandacht gaat geven aan groei. Maar dit pakt, uh, zal dat geen rust brengen op de financiële markt? Nee, ik denk nog niet. Want de financiële markten die zien wel dat die schuldenproblemen toch onhoudbaar zijn... als er niet iets aan die groei wordt gedaan. Die groei, laten we het daarover hebben. Want uh, Marcel oppert het net al eventjes. Is dat niet een onmogelijke spagaat? Dat je aan de ene kant dus moet letten op je begroting. Die moet in evenwicht zijn. Dan moeten mm -hmm. uh, uitgaven en inkomsten uh, gelijk zijn, het liefst. Um, en tegelijkertijd is er um, ja, toch de vraag naar, naar groei. Om de groei te stimuleren. Omdat uh, in verschillende landen uh, de recessie aanhoudt of zich aankondigt. Is dat met elkaar te Ja. Het klopt, het is heel lastig om die groei te stimuleren door meer overheidsbestedingen te genereren, want dat geld is er niet bij de overheden. Dus moet je het zoeken in meer lange termijn structurele maatregelen, daar heeft iedereen het ook over. En dan heb je het over maatregelen om de arbeidsmarkt beter te laten functioneren, uh, de economie te liberaliseren. Dat soort zaken die dan op de middellange termijn voor wat extra groei zouden kunnen zorgen. Doet Europa dat op het ogenblik? Laten we het huis houden. doet Nederland dat op het ogenblik? Nou, Nederland heeft voor wat betreft de arbeidsmarkt niet zo'n groot probleem. Hè. Wat dat betreft nee. hebben we echt een hele lage werkloosheid. Maar de grote problemen zitten bijvoorbeeld in Spanje... waar je een hele uh, grote scheiding hebt tussen de insiders... die een uh, hoge ontslagbescherming genieten... en ja, de jeugd die eigenlijk niet aan een baan kan komen. Dus in die zuidelijke landen is het wel heel belangrijk dat de arbeidsmarkt wordt aangepakt. En wat dat betreft staat de verklaring van gisteren vol met goede voornemens... maar wordt het toch aan de nationale overheden gelaten om daar wat uh, vraag te maken. Ja, en aan de andere kant zegt u, Nederland doet het goed. Dat klopt, inderdaad. We hebben een relatief lage werkloosheid. Toch zijn we ambtenaren aan het ontslaan. Want er moet ingekrompen worden. Er moet bezuinigd worden. Ja, en uh, ik denk dat, uh, dat er in Nederland wel andere problemen uh, zijn... die uh, misschien wat beter kunnen worden aangepakt. Als je het hebt over de woningmarkt bijvoorbeeld over de pensioenproblematiek. Dus ambtenaren ontslaan, belastingen, verhogingen... dat zijn de korte termijn reflexen van een overheid... die een tekort moet reduceren, maar dat is nu niet zo handig. Je kunt het beter zoeken in de maatregelen... waarvan je weet dat die op de lange termijn hun vruchten afwerpen. En dat soort maatregelen stelt ook de markt te gerust... dat die schuld houdbaar is op de lange termijn. Even terug naar Spanje. U gaf dat net al aan. Daar is de jeugdwerkloosheid groot. Uh, daar protesteert de jeugd ook af en toe. Uh, omdat ze gewoon niet aan werk komen hè? Na, naar studeren is er eigenlijk geen perspectief. Ja. U zegt, dan moet de arbeidsmarkt aangepakt worden in Spanje. Dat levert natuurlijk op korte termijn nog niet zo heel veel op. Maar wat zou het op de langere termijn voor de jeugd kunnen betekenen? Ja, op korte termijn kan het meer onrust uh, uh, opleveren zelfs. Hè. Als je de, de insiders in de arbeidsmarkt... Hè, de, de, de mannen tussen de 30 en 50 jaar die een vaste baan hebben... Uh, als je het daar uh, makkelijk voor maakt om ze te ontslaan... Dan, dan pak je hun zekerheid af. Dan pak je hun zekerheid af, creëer je meer onzekerheid. Tegelijkertijd als je ondernemingen wil stimuleren... om jonge mensen aan te nemen, dan moeten die ondernemingen er zeker van zijn... dat ze niet de hele tijd vastzitten aan die mensen. Dus dat ze er ook van af kunnen komen. Dus het ontslagrecht versoepelen. Ja. Je, moet, je moet daar soepeler met de arbeidsmarkt omgaan, absoluut. Ja. En is dat dan een zaak van de landen afzonderlijk? Of kan Europa daar wel iets doen, iets betekenen? Nee, dat is nadrukkelijk ook in de verklaring van gisteren bij de landen gelegd. Waar Europa wel wat in wil betekenen. En daar hebben ze dan ook wat potjes geld voor gevonden. Dat is om banenplannen te financieren. Zodat de jeugd wat makkelijker een stage krijgt. Of een traineeship of wat dan ook. Waarmee ze een start op de arbeidsmarkt kunnen maken. Maar goed, daar moet je niet al te veel van verwachten. Want die bedragen die zijn al niet zo schokkend groot. Dan wordt er ook hard geroepen om uh, economische groei. We zeiden dat al eventjes. Dat was ook in de verklaring van Van Rompuy te lezen van de, economische, uh, de Europese Raad. Uh, kan je groei stimuleren zonder dat je eigenlijk geld hebt? Nou, dus als je, als je naar die lange termijn maatregelen kijkt, dan kan dat. Hè? Dan kun je de structuur van de economie verbeteren. En op de lange termijn zal dat vrucht afwerpen. Maar we hebben nu een korte termijn recessie die we ook moeten aanpakken. Nou, dan kom je eigenlijk terug bij de traditionele macro-economische instrumenten. Begrotingsbeleid. En het monetair beleid, het begrotingsbeleid ligt heel erg moeilijk. We hebben net dat fiscale uh, pact uh, gesloten. Blijft over het monetair beleid. En persoonlijk denk ik dat de ECB nog wel ruimte heeft om de economie wat meer te stimuleren. Dan denkt u aan een verlaging van de rente? Uh, de korte rente kan nog een beetje omlaag, maar uh, de grootste ruimte zit toch in de financieringskosten van de zuidelijke landen. De lange rente daar is nog steeds uh, orde van grote 5-6 procent. En die zou de ECB met een kwantitatieve verruiming en zoals we dat in de VS doen, nog wat lager kunnen brengen. Ja. Krantenkoppen vanochtend, door meneer Arnold, uh, de euro in iets rustiger vaarwater. Bent u het daarmee nou eens na gisteravond? Nou, als je kijkt naar het verloop van de top... dan was het natuurlijk wel een verschil met de, de vorige toppen. Hè. Zo, het was niet het was zo hectisch. Vroeg, vroeg klaar, hè, we komen ja. allemaal op tijd naar bed. Dus wat, wat dat betreft is het inderdaad wat rustiger gegaan. Ja, de uitstraling in ieder geval is wel van iets rust op de markt. Klopt. Meneer Arnold, hartelijk dank voor uw toelichting. Maar Ivo Arnold, u hoogleraar economie. We blijven even bij werkgelegenheid en de arbeidsmarkt. Want in Rotterdam hebben ze ja. bedacht dat werklozen... Rotterdamse werklozen maar aan het werk moeten in de kassen in het Westland. Maar nog even, jij bent bij Fala Enopsis. Wat is dat? Ja. Uh, matig licht, nooit direct zonlicht, matig vochtig houden, kamertemperatuur... eens per jaar iets bijmesten, kan na zes maanden weer bloeien. Ik heb het dus over een orchidee. Aha. Is die mooi? Roos en wit. Ja, het is wel mooi, ja. En het schijnt ook heel goed te gaan met de orchideeën. Veel beter dan snijbloemen. Je hebt er lange plezier van, zegt de kweker van Marl. Want daar zijn we, in het Westland. En dit is het werk van Kasja. Kasja komt uit Polen. Woont al twee jaar in Den Haag, hè? In Den Haag. Mis je Polen niet en de familie? Nee, ik heb 100.000 kilometer. Dus het is tien uur en met de auto... Nou, me dunkt. Het is een heel, heel eind. Ja, in vakjargon qua bestuurlijk Nederland heet dat dan een arbeidsmigrant. En daar gaat het om. Nederlanders willen dit niet doen. Kasja zegt, het is hartstikke leuk werk. Ja. Niet saai. Nee, niet saai. Wat moet er nu gebeuren bijvoorbeeld? Nu, nu ik inpakken orchideeën. Ja, maar je knipt er dingen ja, af, zie ik. Ik moet uh, knippen stokjes, uh, kaartje geven, inpakken met hoes en mix maken in trei. Maar jullie wisselen regelmatig van plek. Want daarachter zijn ze aan het potten. En een ja, stuk en verder zijn ze... Stokken. Ja. En hier is eiland. Verdient het goed? Ja. ja en, en je hebt hier meer een toekomst dan in Polen? Ja, precies. Want is er, bij jullie is wat dat betreft helemaal geen goed werk te vinden? Ja, ja. Yeah, is niet veel werk. Ja, hier is meer werk. Dus bij Van Marel aan het werk. Waar eh, ja, je zou zeggen werken in de kas, dan moet je plukken, dan moet je kruipen. Niks van waar. Want boven mij raast bijvoorbeeld een soort loopkat... waar eh, ten grootte van twee pingpongtafels aluminiumbakken omhoog gaan. Daar staan dan de jonge orchideeën in. Die worden achter in de kas op 28 graden gezet. En de computer houdt precies bij welke plantenbak waar staat. Nee, de mensen uit Polen die hier aan het werk zijn bij Van Marel. Uh, die zijn bezig met wat u noemt de toegevoegde waarden. Dat klopt inderdaad. Er zijn allerlei soorten zaken die bij een plant toegevoegd worden... zoals uh, potten, steeketiketten, lintjes en dat soort zaken... meer om de plant gewoon voor de consument aantrekkelijker te maken. Ik zag net zelfs planten met uh, het prijstikketje van Engelse ponden er al op. Dat klopt inderdaad. We maken ze helemaal winkelklaar, alle ja, planten. Ja, met een soort cadeauverpakking eromheen. Ja, dat klopt. De toegevoegde waarde, daar hebt u de polen voor nodig. Dat ja. zij helpen om dat in te pakken. Onder andere, het is gewoon een heel erg arbeidsintensief. We hebben heel veel handen ervoor nodig om dat voor elkaar te kunnen dat krijgen. Dat kweken, dat doet de robot. Nou, het En het wel. zonlicht. <laughs> en de liefde van de kweker. Uiteraard, natuurlijk. Maar daarnaast hebben we ook nog heel veel mensen nodig om de uh, plant op een heel nette manier bij de consument te krijgen, natuurlijk. Ja. En mensen als Kasja doen het met veel plezier. Ze vertelt er net over. Maar de Nederlanders zijn er niet voor te porren. Voor het inpakken en het een toegevoegde waarde geven van die orchideeën. NOS Radio en journal Media Overzicht. 74 jaar. En dus felicitaties op de voorpagina van de Telegraaf voor Koningin Beatrix. Jaarige majesteit krijgt behalve felicitaties ook een mooi rapportcijfer. De Nederlanders geven haar een 7,5. De koningin behoort tot een minderheid als werkende vrouw van 74 jaar. Dat schrijft trouw. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn er nog 2000 Nederlanders die op die leeftijd werken. Op het Twitter-account van de RVD nog geen bericht over hoe de koningin deze dag zal vieren. Het twitteraar koningin NL is wel wakker. Er is er een jarig, hoera, hoera, dat kan men wel zien. Dat zijn wij. <hijen> dat vindt heel ons volk zo prettig, ja ja, en daarom zingen zij blij. Koningshuisdeskundige Peter van der Vorst twittert ook zijn felicitaties. Majesteit van harte, beloof me dat u nog even op de troon blijft. Ik heb het namelijk al druk genoeg nu. De komende zomer zou wel lukken. <hijen> De Volkskrant vraagt zich af of de euro nu in rustige vaarwater is gekomen. Omdat de eerste EU-top van het nieuwe jaar soepel is verlopen. Volgens de krant mist het nieuwe euroverdrag hier en daar wat tanden. Maar het is wel een stapje vooruit. Wat het nieuwe verdrag niet heeft is de mogelijkheid landen die de regels telkens aan hun laars lappen. Hun stemrecht te ontnemen. Nederland wilde dat graag. Maar krijgt daarvoor onvoldoende steun. Duitse bondskanselier Angela Merkel noemt het nieuwe EU-verdrag een meesterwerk. Maar volgens de Frankfurter Allgemeine. Duitsland niet vieren met belangrijke nieuwe ideeën. Zo zag Merkel af van het oproepen tot een speciale EU-commissaris... die de bezuinigingen in Griekenland in de gaten moet houden. NAC Next heeft voor de verandering de naam aangepast. Bijna de hele voorpagina is in het Duits. En dus staat er ook NAC Next. En is de datum van vandaag dinsdag 23 januari. Volgens de krant schaamt Duitsland zich niet meer. De tijd dat het natieverleden het Duitse zelfvertrouwen overschaduwde... is voorgoed voorbij. In de Telegraaf maken VVD en PVV zich boos over de staking van de leraren vorige week. Veel leraren schijnen vorige week doorbetaald te zijn terwijl ze niet aan het werk waren. Als dat zo is, dan is dat geschrift. Al dus VVD Tweede Kamerlid Ton Elias. En volgens PVV Kamerlid Beertema hadden de leraren een beroep moeten doen op de stakingskassen van de Algemene Onderwijsbond. Een van de directeuren van acht scholen, een directeur van acht scholen trouwens, die vorige week tijdens de actiedag dicht waren, vindt het doorbetalen wel geoorloofd. Hoofddoel van de leraren is pal te staan voor het belang van het kind. En daar past dit in mijn ogen ook bij. Dan nog even naar het FD. In het Financiële Dagblad staat dat Philips de splitsing van het bedrijf geen optie vindt. Het bedrijf kwam gisteren met slechte cijfers. De philips toppen verzet zich krachtig tegen de gedachte dat een opsplitsing van het bedrijf waarde creëert voor de aandeelhouders. De topman vindt de huidige verwevenheid tussen de drie onderdelen zorg, verlichting en consumentenelektronica juist een voorwaarde om de groei terug te krijgen. En Venlo krijgt een Marokkaanse prins carnaval, staat in het AD, en de stad van PVV-leider Geert Wilders is de 32-jarige Abi Kalgoum, vanaf nu prins Abi de eerste. De nieuwe prins heeft Geert Wilders gelijk uitgenodigd om daar carnaval te komen vieren, in Venlo dus, in een boerka. Geert Wilders heeft inmiddels te laten weten helaas verhinderd te zijn. Hij feliciteert de nieuwe prins wel van harte. Ik wens hem een geweldige vaste 7, dat moet er echt in zitten. 107 lager, het wordt zelfs 106, 106, 96 voor Groothuis. Het Nederlandse record is eraan. Groothuis legt hier de lat enorm hoog op weg naar de finish. Q. Lee, die had werkelijk waar naar adem en dan gaan de tijden invullen. Het wordt 107, 99 voor beide en dat is niet genoeg. Groothuis is wereldkampioen. Hij flikt het. Radio 1, het nieuws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 Ontvang nu van Romea 100 euro Ecobonusretour bij aankoop van de Calenta. Dit is Radio 1.